Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-PVDA-Kamerlid Gijs van Dijk is schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit een onderzoek dat de PvdA heeft laten uitvoeren. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt waar de zaak ook alweer over ging. Verschillende vrouwen hadden Van Dijk, die toen Kamerlid voor de PvdA was... beschuldigd van ongeoorloofd gedrag en daarover geklaagd bij toenmalig partijleider... Lilianne Ploumen. Ja, En als gevolg daarvan heeft Van Dijk toen zijn kamerzetel opgegeven... en liet het partijbestuur van de PvdA een extern onafhankelijk onderzoek instellen. Ja, en van dat onderzoek zijn dus nu de resultaten naar buiten, buiten gekomen. Daarom heeft het partijbestuur besloten dat Van Dijk de komende jaren niet kan terugkeren in de Tweede Kamer. Van Dijk zelf laat weten dat hij het niet eens is met de conclusies van het onderzoek en in beroep gaat. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist jongetje in Kerkrade in Limburg... Gino verdween gisteravond uit een speeltuin en is sindsdien nergens meer gezien. De politie denkt dat hij waarschijnlijk in levensgevaar is. En zijn zus maakt zich grote zorgen. Het is niks voor hem om niet thuis te komen. Het is echt niks voor hem. Dus ik snap het ook niet. Want hij was ook niet... Hij had, was niet boos. Hij was daar gewoon blij aan het voetballen met een paar jongetjes. Dat was het. Over een uur gaan ze met een grote groep opnieuw zoeken naar haar broertje. Een man uit Nieuwegein krijgt 14 jaar cel en tbs voor het doodsteken van zijn ex vorig jaar in Den Bosch. De man stak haar tientallen keren bij het huis van haar ouders. Die ochtend had de vrouw juist een definitief einde aan de relatie gemaakt. En een lekker feest in Utrecht. De stad bestaat vandaag 900 jaar. De hele dag zijn er allemaal festiviteiten. En vanavond reed Kensington op vanaf de dom. Al kan deze inwoner zelf ook prima zingen. Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachie. En zo gaat hij verder. En ook deze mensen dragen de stad een warm hart toe. De gezelligheid, rood met wit. Alles, de dom, de gracht, gewoon ja, gezelligheid. Geboren, getogen, Terecht, Vrolijke mensen. Iedereen is een beetje open, eerlijk. En uh, ja, het is, het is altijd een hele bijzondere stad gebleven. Nee, ja, ik zal niet weten wat ik zonder Utrecht zou moeten, hoor. Ja, het is gewoon een mooiste stad, toch? In 11.022 kreeg Utrecht als eerste stad in ons land stadsrechten. Het weer, een lekker zonnetje, af en toe wat bewolking, maar het is droog. 17 op de Wadden tot 22 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB... In de regio Noord-Holland begint het wat drukker te worden. De meeste files leveren amper vijf minuten vertraging op. Iets meer dan vijf minuten oponthoud heb je wel op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen Afritszaandijk en Purmerend. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziekboulevard. pradino in sta da capir c'è niente po' tanto veri sto pensando te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 When I could die I want feel it again all the love without end Confina ti di cuore solo can you not Dietro I hear from just the chanting suono Sto pensando che Dat je nooit meer uit mijn buurt en zo gaan. Want als je mij alleen al aanraakt, hoor ik engelig gezang. Het is bijna religieus, hoewel ik God me naar je verlang. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh, heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt daar je aan, bij. Hey, hey, hey. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Geen nog wat liggen voor mij Hart van benzine en een hele beke knieën ja.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 Just run Spam, voort! Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. Regen, druppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoog muur. En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd. Ik heb nu dagenlang niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo. En daarbuiten beweegt alles nu in slow mo Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rijd ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rijd ik solo.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 En ze zien me lachen op de foto aan het eind... le foschie si affacciano sporgendosi le mie malinconie stasera dolce a me io sto pensando a te a te che forse stai sentendomi sul dama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 maar waarom is dit gebeurd? Proprio a te. See you. De hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft bezwaren tegen het plan van de Europese Commissie om alle EU-burgers een Europese digitale identiteit te geven. Ze krijgen dan ook een Europees persoonsnummer. Een Kamermeerderheid steunt een motie van de ChristenUnie met bezwaren en bedenkingen. In Maastricht is een grote zoekactie aan de gang naar een jongetje van negen, Gino van der Straten uit Kerkrade wordt sinds gisteravond vermist. De politie gaf vanmiddag een Amber Alert uit. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA mag van het partijbestuur niet terugkomen in de Kamer. Van Dijk stamt in februari op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het was niet alleen in de privésfeer zoals hij zelf beweerde, zegt een onderzoeksbureau. En het weer, zon en stapelwolken, ook morgen veel zon en dan worden 20 tot 25 graden. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort 106.9 FM ZFM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 Daar staan schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op ze. gras staan schat, maar jij bent veel meer dan waard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 Steve stijf zijn We'll engo palabras de todo y de nada el tiempo se casquevo solo queda la noche en mi interior. Ya está frío de amor. Sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar een razón, que me ayude a entender que no vas a volver. Jouw keuze ZFM.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 Pressure fell on me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 Decir que een muziek, cambió mi suerte, se een en mi muziek, een muziek, een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 Pagaste mal a mi cariño tan entero, lo conseguirás que no te nombre nunca más. Vamos desamor si dejaste de quederme, confióro que la gente sonos enterará. Llegaron a decir que una mujer cambió mi suerte, y sufrir. baby we'd be old oh be baby we be old the father stories that we one day baby we be old baby be old the stories that we could've told. one day baby be old we oh baby be old and the father stories that we could have told Think of all the stories that we could have told One day baby will be old Oh baby we'll be old And think of all the stories that we could have told ZFM maakt een naambaar van de zon schijnt